Jan van der Putten met het NOS Joen. uitgezet naar Nederland, melden Belgische media. Volgens staatssecretaris Franken van Asiel en Migratie. verheerlijkte imam terrorisme. en is hier een gevaar voor de Belgische samenleving. Het kerkgenootschap Noorse Broeders laat kinderen werken, schrijft NRC Handelsblad. Kinderen vanaf 12 jaar worden via een eigen uitzendbureau te werk gesteld. soms wel 18 uur per dag. De meeste verdiensten gaan naar de kerk.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 De politie heeft in Woerden een man aangehouden die een ramkraak had gepleegd. De man ramde met zijn auto de pui van een kledingwinkel en ging er vandoor. Hij reed in een gestolen Jaguar. De agenten konden die auto rammen en de man aanhouden. De schade aan de winkel en de auto's is aanzienlijk. Wat er was gestolen is nog onbekend.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu Goedemorgen morgen Zandvoort. ...van 29 oktober 2016. Nu luisteren we naar de Fortuna Imperatix Mundi o Fortuna. Dat heeft te maken met het eerste onderwerp dat we zometeen gaan behandelen. De techniek wordt gedaan door Casper Gurrensen vandaag. De redactie was in handen van Yvonne Roosendaal en Gert van Kuik. En de eindredactie in de kapappelen handen van Gerrie Rutte. Koffie wordt verzorgd in Hotel Hoogland door Yvonne Roosendaal. En de presentatie wordt gedaan door Henny van der Leden. En Cor Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. e-mails is uh, aangeschoven aan tafel. Uh, toos... En Peter. Peter, welkom. Ja, we hebben helaas één microfoon voor nou, we jullie doen twee. Het samen. We, we doen, doen altijd alles samen. En uh, het nummer wat wij draaien, dat alles? heeft allemaal te maken met het, uh, met het onderwerp waar we het over gaan hebben. Het grote gebeuren. Nu voor de uh, derde keer, keer? Ja. De ja, ja, nee, derde, ja, derde keer, derde keer, ja, ja, ja. ja, ja. En uh, morgen, Robert Bakker met het uh, groot... Het grootkoor, het kleinkoor en het kinderkoor van de Voice Company. 140 en, zangers en zangeressen. Ja, en die komen uit heel Nederland. Uit Amstelveen, uit Nijkerk, uit Spanendam, uit Haal. Overal komen die mensen vandaan die bij hem willen zingen in zijn projectkoor. En dan dus weer bij jullie zijn. En dan daardoor ook bij daar ons Daar mag je toch zijn. terecht trots op zijn. Ja, ja. super, heel leuk. Heel leuk super. Ja. Heel leuk om te doen fantastisch, Alle voorbereidingen al zover dat... Uh... Ik heb net de stoelen en het glaswerk en de kapstokken mogen ontvangen van de firma Broers uit Haarlem. Dus vandaar dat ik ietsje laat was. Maar uh, we zijn er klaar voor. Gepokt en gemazeld als dat we zijn. Het draaiboek ligt klaar. Iedereen weet waar hij aan toe is. Dus, uh, Alleen de stoelen goed. moeten nog neergezet worden. Doen dat jullie gaat... dat de familie broer staat? Nee, nou, dat nee, doen we, we altijd oh, zelf. Oh, morgenochtend, zelf. dan uh, na maar de maar nou, begrijp, Ja, maar begrijp ik ook waarom je zo netjes binnenkomt. Zo chic binnenkomt. <laughs> ja, het is jammer dat we geen televisie hebben. Ja, dat is echt jammer. Is <laughs> maar het is heel chic. En dat, dat is ter eer van dat neerzetten van die stoelen, hè? Nee hoor, nee, nee. nee, nee, nee. We gaan met het mannenkoren op stap een dagje vandaag. Er is een uh, korendag in Dordrecht. Waar 12 tot 14 mannenkoren... ...zingen in de Kerk En dat is leuk om te doen. Maar wat veel leuker is, dat er een uh, zeer deskundige jury bij zit... ...die ons koor gaat beoordelen. We krijgen een juryrapport en dergelijk. Jullie of alle koren? Alle koren. Alle koren. En uh, om kwart voor zes vanavond zingen we met twaalf uh, koren. Ik geloof dat dat een man of vijfhonderd zijn... Uh, ...landerkenning van Kriek, dat zingen we gezamenlijk. Nou is landerkenning van Kriek een stuk wat wij al jaren in het uh, assortiment hebben. Dus dat kunnen we heel goed, dat kunnen we uit ons hoofd. En uh, heel leuk om te doen, vandaar dat ik uh, zo netjes gekleed ben. Dat heb ik ook nog even tussendoor. Maar dat moet allemaal Ik vind in. het fantastisch. Is dat op uitnodiging door de recht? Nee, dat hebben we zelf uh, gedaan, zelf geïmpliceerd. We wisten dat er, uh, we hebben zelf ingeschreven en uh, ze willen ons graag erbij hebben. Dat is heel leuk dus. Maak wel een en, mooi dagje uit. Van... En spannend hè, zo'n ja. juryrapport. Horen jullie ja. dat meteen vandaag? Nee, waarschijnlijk, uh, waarschijnlijk, niet. Niet, waarschijnlijk niet. We waren verplicht de liederen die we zingen dat zijn er een vijftal, van tevoren de partituren daarvan van tevoren in te zenden zodat de jury zich goed kan voorbereiden. Dus het is echt wel uh, serieus. En uh, in kader van uh, streven naar meer kwaliteit, ook kwantiteit trouwens, is dat goed om zo'n dag mee te maken. En hoeveel uh, allemaal mannenkoren. Allemaal mannenkoren. vijftien, zei je? Nee, tussen de twaalf en de veertien. Twaalf en de veertien. En ja. die komen uit het hele land vandaan. Uit het hele land. Dus het is nog wel een bloeiend fenomeen, mannenkoren. Ja. Ja, oh, ja, dat ik wel. Ja. Dat, ik ja, dat, dat, ik wel. Ja. dat zie je aan zo uh, om, de, uit zo'n groot koor ook, zo'n voice company. We hebben morgen uh, 140 zangers en zangeressen. Op het podium staan. Dus wordt was, een beetje proppen. Wordt een beetje proppen. <laughs> maar het kan er wel in hoor. En ja? Uh, ja ik, we zijn van de week naar de koorrepetitie geweest. En daar was de helft van het koor. Ja, nou, een derde ervan denk ik. Een derde. En toen klonk het al super. Dus we hebben echt zoiets van: het dak gaat eraf voor morgen. Ja? ja. dat is echt. Uh, Leuk. Het is zo maar Ook dat, dat, die Missa Criolla van Ramirez. Dat klinkt zo fantastisch mooi. En er zaten zoveel he, mannen en vrouwen. Er zijn weliswaar meer vrouwen dan mannen. Dat is ja. Zo. Maar. Um, en dan op de bepaalde stukken moeten ze heel zachtjes... heel ingetogen. Nou, dat is, dan krijg je echt koude rillen Kippen van. Of wel. Dat is zo mooi. Robert B Bakker is uh, de dirigent. Bewogen en bevlogen. Echt onvoorstelbaar wat zo'n man kan met zo'n koor. We zijn afgelopen maandag in Sparendam geweest... zoals Toos vertelde. Daar was een generale repetitie. Dus die mensen zijn al een half jaar bezig om dat in te studeren. Wat hij als geen ander kan... Is dat hij niet alleen een koor hebt in Sparendam, maar ook in Nijkerk en Almere. ook in Almere. Dat ligt ook niet naast elkaar. Dus. Dat ligt ook niet nee. naast elkaar. Hij is dus al een half jaar apart met die drie koren bezig. Er is inmiddels al een gezamenlijke, twee gezamenlijke repetities gehouden over twee, deze twee stukken. Als je morgen komt, denk je dat je gewoon één koor hebt. Hij weet dat heel goed samen te smelten. Tot één. Prachtig mooi. Geheel. Maar die ja. koren die oefenen dus nu speciaal voor morgen. Ja. Oefenen ja. speciaal. Ze voor hebben morgen. een aantal projecten per jaar. Ja. En dit is één van de projecten. En als jij zegt van: goh, Camino Burana, vind ik mooi. Ik schrijf in voor dit project. Dan uh, conformeer je eraan en dan doe je dit project mee. En uh, maandag is dat project afgelopen en dan beginnen ze weer met een nieuw project. Project. En het is dan kerst uh, als thema, denk ik. En, uh, en wie uh, mee wil doen, doet mee... En er zijn dus ook mensen die zeggen, nou, ik neem even rust. In, in het ik, koor zelf. In het koor zelf. Ja, ja. En ik uh, wacht wel op je volgende project. En het is een kwestie van inschrijven aan welk project je meedoet. Ja, ja ik, je bent niet verplicht dat om dat aan alles mee een, te doen. Nou, als jij zegt, nou, van, van, dit vind ik mooi en dat doe ik mee. En, dan, uh, en wat ook wel heel mooi is, uh, bij de uh, Missa Creolla, daar uh, speelt ook uh, een Boliviaans uh, muziekensemble mee. Die zijn overgevlogen uit Bolivia. Met panfluit en... Uh, uh, van die uh, hoe noem je die trommels percussie uh, uh, nou. slagwerk erbij ook bij de Camina natuurlijk en uh, wat leuk is dat we uh, twee vrouwelijke uh, drumsters hebben slagwerksters, slagwerksters. hebben en uh, we hebben het mogen horen uh, fenomenaal echt fenomenaal de Camina Borana uh, is oorspronkelijk geschreven door Karel Orff. Niet met een orkestbegeleiding erbij, maar met slagwerk. Dat is het oorspronkelijke stuk, zoals hij het geschreven heeft. En op die wijze wordt het morgen ook uitgevoerd. Er zijn wel solisten, vier verschillende solisten bij. Dat is ook voor de Missa Criolla, maar ook voor de Camina Borana. Orchestrale uitvoeringen van de Camina Borana daar heb je eigenlijk honderd muzikanten voor nodig... Bedenk even terug aan het jaar 2000... hier op de boulevard. 120 muzikanten van het vuurorkest... en 250 zangers en zangeressen... uit Zandvoort en omgeving. Daar zijn wij dus ook als Zandvoorters... twee jaar mee bezig geweest... als zangers en zangeressen... om dat in te studeren. Die Robert Bakker zegt dus... als je je confirmeert aan zo'n projectkoor... prima, maar dan wel serieus. Op het moment dat je een verjaardag hebt... jammer volgend jaar ben je weerjaar, je moet wel aanwezig ja, zijn. Dus je, je ze krijgen alle gewoon. muziek ja. thuisgestuurd, via de mail, alle tekst krijgen ze thuisgestuurd, en vooral de Camino Burana is ontzettend moeilijk om, om te zingen, vooral textueel gezien. Er zit heel veel tempowisselingen in en dergelijke. Kortom, een... Uh een groot feest morgen. Ja, dus er zijn natuurlijk ook zangers uh, die zeggen dat, dat trek ik niet, dat kan ik niet, dus ik doe niet mee. Ja, ja dat kan ook, ja, ja, ook. Dat, dat ja. gebeurt dat ja. ook. Dat is me te ingewikkeld ja. en uh, ja. gaat boven mijn pet. Uh, ik haak even af. Nou, dat is prima. En dat ja. is het mooie van nee, zo'n projectkoor. Is dat ook geen probleem nee. Ook. nee. En maandagavond met die generale repetitie. Nou, er zitten mannen 50, vrouwen 50 bij elkaar en uh, wij kregen de koude rillingen alweer uh, over ons rug van dit klinkt al zo fantastisch met 50 man, kan je nagaan hoe dat straks met 140 man is. Ja, Leuk. Op bijna drie keer zo mooi. Ja. Een vraagje dan, als ik dat dan zou horen, zijn het nogal wat mensen die hier naartoe komen. Ja. Een Colombiaans orkest. Ja. Dat kost natuurlijk allemaal klauwen met geld. Op, Hoe krijg je dat je voor elkaar? Ja, ja, nou ja dat vragen we ons al 16 jaar af. Gemeente Zandvoort, dank u wel. Ja, Mag ja. best eens een keer vermeld worden. De ja. gemeente Zandvoort is sinds jaar en dag al een warm sponsor van de stichting Classic Concerts. Wij krijgen een bescheiden bedrag voor de Kerkpleinconcerten, De tien concerten die wij geven. We doen één grote productie. Het college heeft zich drie jaar geleden, tweeënhalf jaar geleden op het standpunt gesteld dat ook die grote productie goed is voor de naamsbekendheid, voor het gezicht van Zandvoort. Dus dankzij die subsidie zijn dit soort zaken nog te doen. Als... En, en dankzij onze vrienden en donateurs. Hè? Laten we die alsjeblieft vergeten. niet vergeten. want. Ook dankzij hun uh, hebben wij een, toch een potje ieder jaar waar we dit soort dingen van kunnen doen. Worden dit soort dingen opgenomen en vervolgens ook weer uh, verkocht of doen jullie dat niet? Hoe nee. bedoel je opgenomen en verkocht? De, wat er morgen gebeurt, wordt dat. Uh... Oh nee, nee, nee, nee, nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Dat is niet de bedoeling. Nee, dat is niet de bedoeling. We hebben het zelfs zo gehad vorig jaar met de Maastricht Staar, die verbiedt zelfs uh, ja. geluids- en beeldopname. Want zeggen zij dan gaan mensen dat leuk hoor dat ze dat doen, maar dan gaan ze het op YouTube zetten, en als het dan een slechte uitvoering is, of een slechte kwaliteit van filmpje dat, is de, heeft, dat, ja. dat, dat, dat brengt hun is naam in naam. discrediet, en dat willen ze dus absoluut ja. niet Nee. maar de anderen hebben dat soort uh, overwegingen niet alleen jullie doen het niet nee, nee. wij doen nee. het niet nee, nee, nee, nee. nee. Kijk, nee. ik, ik zie heus wel eens hoor, dat, dat, dat, dat je dan loopt en dat mensen met een, uh, een klein microfoontje of hoe noem je zo'n recordertje, ja, denk ik van, uh, doe ermee wat je wil doen. Maar uh, het is natuurlijk eigenlijk niet de bedoeling. Nee, dat, uh, dat uh, kan me voorstellen. Hoe zit het met kaartverkoop morgen? <coughs> nou, er mogen er nog wel een paar verkocht worden, hè? Er mogen er nog wel een paar, maar we zitten met uh, 200, rondom de 250 mensen. En er kunnen er nog makkelijk uh, 50, 60 verkocht worden. En uh, de ervaring leert dat met dit soort grote producties de meeste kaarten eigenlijk de laatste dag verkocht worden. Morgen aan de zaal. En dat komt hoog, ook omdat er zo ontzettend veel mensen naar dit programma luisteren op uh, zaterdag. <laughs> dus zeg je ik verwacht nog nooit. een stormloop van met me droge ogen? <laughs> ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. kleine piek. Ja, dan, dan stel ik voor om, om uh, dat te, te bewijzen. En dan zeg je, vraag je gewoon mensen die morgen een kaartje kopen. Hoe komt dat dat u een kaartje koopt? Ja, precies. Koopt. En dan ga ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ik ga ze strepen. Voor, ja, nou, uh, en dan hoor ik dat. Ja, omdat ja, ik geluisterd ja, heb naar nou, Goedemorgen ja. Ja. ja. En de kaartjes zijn slecht. 20 euro. Voor zo'n productie is dat echt niet... Uh... En voor zoiets in het concertgebouw betaal je echt wel ja, een dubbele Ja, 65 euro zijn ja. de raten ja. tegenwoordig. Dus, uh... En uh, ja, ook de ervaring heeft bewezen dat we uh, maximaal naar 20 euro kunnen voor dit soort producties. En natuurlijk, uh, dankzij de subsidies, dankzij de vrienden, kunnen we dit ook op deze manier doen. En wat doen. bedoel je met uh, we hebben uh, maximaal 20 euro... Nou, is, dat, is dat een kwestie van... Uh, Natte vingerwerk werken of denk je? Nee, nee, dan hij, nee. nee, af nee in, het, in het verleden is wel eens uh, 30 euro voor een kaart uh, gevraagd en uh, dan heb je toch zomaar 100 mensen minder die dat net even... Niet kunnen vinden. betalen, dat het gewoon En het te het ook niet is. kunnen betalen. Ja, of inderdaad, uh, ja, nee, want uitgaan tegenwoordig is uh, niet goedkoper. Nee. Zeker niet. Nee, en als je dan een mooie middag hebt voor twee tientjes, dan denk ik, nou... Dan is het leuk. Willen ja. jullie nog een oproep doen voor uh, uh, vrienden en... Uh, Altijd. De, in het programmaboekje zit een formulier dat je kan aanmelden als vriend of als donateur. Dus uh, maar al die mensen die nu luisteren volgens Peter en uh, geen programmaboekje voor zich hebben? Die krijgen... Vertel het eens dus even. De... Waar kunnen die zich aanmelden? bij Toos Bergen, Dat staat dus ook in het programmaboekje. Nou, ik zou zeggen kijk op de, op de website. We hebben, onze website is uh, vernieuwd. Ziet er prachtig uit, moet ik zeggen. En uh, hier en daar klopt het nog niet helemaal. Maar het is best ingewikkeld om dat allemaal uh, goed voor elkaar te krijgen. Want het is een nieuw systeem. We staan bij een nieuwe server aangemeld. Dus dat uh, betekent voor mij dat ik ook weer uh, andere dingen op een andere manier moet doen. Dus Foto's invoegen, dat soort zaken. En... Maar het is uh, www.klessenconcerts.nl en daar kun je alles vinden. Uh, nou ja, waar we mee bezig zijn al 16 jaar lang. En een agenda. De agenda. agenda en. Hoe zit het met volgend jaar? Want is, is dit jullie laatste? Nee, toch? Maar onze laatste? laatste? Concert voor 2016? Nee. Nee, nee, nee we hebben in december. Nog twee. In november? november nog en december nog. En al bezig voor volgend jaar? Het programma is klaar. Is klaar. Op één maand na, dat is nog niet helemaal zeker. Maar om uh, een tipje van de sluier op de richt, uh, te richten. Wat heel leuk is dat je toch als stichting zijnde meer bekendheid krijgt in de landen. De organisatie is goed, de ontvangst is goed, wat voor die mensen belangrijk is, het geld, is goed. Dan krijg je mensen als bijvoorbeeld Daniel Wayenburg, die belt naar de stichting en die zegt, ik wil wel optreden in jullie concert nou, volgend jaar. Nou, dat vind ik toch wel een wapenfeit. Toch? Ja, dat is zoals dat nou, dat is, dat is ze zo, zo is trots hoor volgend jaar. Hier drie vragen, bent u het echt? Is dit een grapje? Nee, nee, hij komt volgend jaar. in. 17 december. Ja, met Martin Oei, waar hij nu ook een programma mee heeft. van jong, ontmoet oud. En in dat kader, hij, de, hij, de man is natuurlijk best op leeftijd en wil niet per meer in het concertgebouw. Of, uh, maar juist nee, die maar kleine, het podia het kleine podia... Hoed. ...zegt ja, die van... ...en we sluiten het jaar af... ...dat is ook een nieuwtje... ...op 23 december... ...in de Agatha-kerk volgend jaar. Nee, volgend jaar. Volgend jaar. Zaterdag... ...avond 23 december... ...met een kerstconcert van wederom De Staar. En dat, zijn, uh, dat is ook een club die zegt van... ...het zit zo goed in elkaar, we worden zo leuk ontvangen door jullie... ...het is zo'n leuk publiek... ...we willen graag volgend jaar het kerstconcert... En ze hebben natuurlijk nogal wat keuzes. Dus ja. het feit dat ja. ze dat zelf ja. willen is. Hartstikke uh... leuk, want ja. Maastricht ja. Zandvoort is. Uh, dus die mannen die zijn dus. Het uh, uh, begint om acht uur en het duurt tot half elf die productie. En dan om half elf uh, met de bus twee bussen. In dit geval terug naar het Maastrichtse. Dat betekent dat ze om een uur of half twee uh, uh, in een bedje liggen. En de volgende ochtend om tien uur wordt er verwacht... dat er een generale repetitie is... in het Maastrichtse voor Omwege, tweede de tweede kerstdag. Ze hebben het er allemaal voor over. Ze hebben het er allemaal voor over, Dus, ja. voor over, ja. dus dat is hartstikke leuk. Daar zijn we echt trots op, ja. ja. Nou, dan rest ons, denk ik, hè? Toch, Cor? We hebben geen vragen meer. Morgen om uh, drie uur... begint het concert... Ja. in de Agatha-kerk. Dat mensen daar niet denken dat het in de Protestantse kerk is... want nee. dat is dan weer het kerkpleinconcept. Dit is de grote productie. 20 euro entree... Zorg dat je op tijd bent in een goed plekje. En Classic Concerts. En op www.classicconcert.nl Vind je alles, ja. ja. Voor de pauze de Missa Creola. Dan is er om uh, vier uur, kwart voor vier, vier uur een pauze. En dan na de pauze de uh, Camina Borana. Dan rest, ja, dan rest ons alleen jullie dus heel veel um, succes en plezier te wensen. Maar ook vanmiddag. Dank je wel. Zet hem op. Ja, met InDordrecht. We maken ja. er iets moois van. Ja. En uh, graag tot een volgende keer dan. Dank jullie Dank je wel. Go met Tango in Harlem. En aan tafel is aangeschoven Nathalie Lindeboom. Klopt. Welkom, jij bent van het Pluspunt. En je hebt nog wat interessante dingen te vertellen over de komende tijden ja. bij het Pluspunt. Ik heb een aantal dingen meegenomen waar ik wat over wil vertellen. Uh, 10 november is de uh, mantelzorgdag. En in Zandvoort zijn heel veel mensen die mantelzorger zijn. en dat eigenlijk zelf ook niet weten, want mantelzorgen overkomt je. Uh, je partner wordt ziek en je begint met een klein beetje zorgen. En gaandeweg ga je steeds meer voor die ander zorgen. En dat vind je heel gewoon, tot het bijna een dagtaak is. En dat is dus mantelzorgen. Of je dat nou voor je partner doet, of voor je moeder, of voor de buurman. En dan gaat het niet om één enkel keertje, maar dan gaat het echt om langdurig. En die mensen worden op 10 november in het zonnetje gezet bij ons... Op een middag, gezellige middag. De wethouder zal daarbij ook aanwezig zijn. Want die wil ook zijn waardering laten blijken. En ik hoop dat er nog meer mensen zich gaan realiseren. Van hé, hey, dat geldt ook voor mij. Dat doe ik eigenlijk ook. Hoe, hoe bereiken jullie mantelzorgers? Als er dus een aantal mensen zijn die zelf niet weten dat ze mantelzorgers zijn. Nou, dat doen we eigenlijk op allerlei manieren. We hebben bijvoorbeeld een preventief huisbezoekproject bij 80-plussers. Heel veel mensen in die mantelzorger zijn, dat zijn de ouderen zelf. Dus op die manier bereiken we mensen. Uh, we vragen op dat soort momenten... ook door of er kinderen zijn... die bijvoorbeeld heel veel voor mensen doen. We doen het door middel van persberichten. Nou, door hier op de radio te zijn. Het is een en en, en verhaal Want het is ook gewoon een bewustwording bij de mensen zelf. En dat je het dus niet alleen hoeft te doen. Dat is ook het thema van dit jaar. Mantelzorgen doe je samen. En we kunnen daar ook bij helpen. We hebben bijvoorbeeld ook respijtvrijwilligers. Iemand die op ik noem maar wat, woensdagavond bij jou thuiskomt... even de zorg van je partner overneemt... zodat je naar het Sankoor kan... of een avondje naar de film, of noem maar op. Een respect vrijwilliger. Ja. Uh, nooit van gehoord nog. Uh, het ik een zie, dat, woord. ik <laughs> zie het respijt. In dit nou, verhaal niet. We, we hebben, uh, het respijt betekent dat degene die eigenlijk continu aan het zorgen is... Een even, krijgt. Even vrij af heeft en even op adem kan komen. En uh, nou, dat even tijd voor zichzelf heeft. Is dat makkelijk? Want ik kan mij namelijk ook voorstellen dat iemand die uh, dat altijd zorgt... dat er een band ontstaat en dat degene voor wie gezorgd wordt... nou er niet op zit te wachten dat er op een gegeven moment... op woensdagavond de vreemde daar in huis zit. Nee. Dat is ook niet iets wat je 1, 2, 3 doet. Je gaat dan ook kijken van, goh, wie past er? Wat zou je dan op woensdagavond met degene die achterblijft gaan doen? Hè? Want dan is het als iemand van muziek houdt, ga je bijvoorbeeld samen muziek draaien. Dat zijn wel dingen waar we dan ook naar kijken. Dan proberen we ook om een goede match te maken met een vrijwilliger die bij iemand past. Want ja, anders ook, gaat degene nee. die uh, mantelzorg, die gaat helemaal niet lekker weg. En nee, dan heb je er precies. nog niks aan. Dus En dat achterblijven klinkt... ook niet. Ja, nee. ja, nou, ja. Al dat soort informatie hebben we dus ook 10 november op die mantelzorgdag. Want de mantelzorg is natuurlijk niet uh, een, een, ja, zoals een werkdag, hè, dat je om negen uur begint en om vijf uur klaar bent. Nee, nee. Het gaat vanaf het allereerste moment dat er wordt opgestaan. Of 24 uur mm, Ik wil net per zeggen, dat er maar net ja. aan voor wie je zorgt en wat er aan de hand is. Stel dat iemand wat in de war aan het raken is en s'nachts gaat spoken, dan is het 24 uur per dag. Ja. En dat, dan is het ja, dat ook is fijn als intensief. je uh, via de huisarts, via Pluspunt eens even hulp komt vragen. Want dan gaan we meedenken, gaan we kijken wat er mogelijk is. Want ja, jullie hebben contacten met uh, de huisartsen over. Ja hoor, we hebben contacten met de huisartsen, eigenlijk met de hele eerste ja. lijn. Met iedereen die bij mensen thuiskomt. Of die zorg om geeft mensen heen. En ook wel eens aan jullie door. Van goh daar zou misschien. beide kanten uit. Ja. ja. ja. ja. Gezondheid dus. Kasper. Ja. <laughs> Kortom. Ja. Uh, mantelzorgdag 10 november. Donderdag 10 november. Smiddags bij ons. Uh, bent u geïnteresseerd meldt u aan. Denkt u hé hey, ik wil wel maar dat lukt niet. Want ik kan dus mijn partner niet alleen laten. Dan gaan wij op zoek naar een vrijwilliger. Die die middag even bij uw partner blijft. Ja. Dat ja, is dus, dus niet de mantelzorger? Dat dus zijn mensen die zomaar niet uh, de deur uit kunnen. Nee, precies. Ze waren maar dat kan, dus, dat kan dus. Dan gaan we daar een oplossing voor zoeken. Okay. Ja? Maar er waren nog meer uh, leuke dingen. Die uh, hoorden we net, hè? Uh, ja, ik wilde uh, wat uh, aandacht vragen voor uh, valpreventie. We hebben een uh, hele nieuwe cursus valpreventie. Die hebben we ontwikkeld samen met uh, twee uh, fysiotherapeuten hier uit het uh, uh, dorp. En dat is een... Uh, Eigenlijk een, een, een cursus die ook gaat over vitaal blijven. Wat je ziet is dat heel veel ouderen, uh, zodra ze iets minder goed te been worden, ook minder gaan bewegen. En we moeten juist meer bewegen, want dan loop je minder risico opvallen. En daar is deze cursus op geënt. En het leuke is dat we nu net gestart zijn met een hele nieuwe cursus. De eerste zit al helemaal vol, die is ook al bijna afgelopen. En voor de tweede hebben we al een wachtlijst. Dus ik denk dat dit ook enorm leeft bij mensen. En wat moet ik me verder voorstellen bij valpreventie afgezien dan van algemene levensregels, daar kan ik me wel iets bij voorstellen, maar ook van wat gebeurt er als je valt, wat moet je wel of niet doen, dat soort dingen? Er wordt sowieso ook gekeken naar de situatie thuis. Hè? Want met, met losse kleedjes uh, en dat soort zaken dat kun je al hand, heel ja. veel ellende voorkomen. Uh, dat kan ook met bijvoorbeeld uh, dingen als medicijnen nog te maken hebben. En dan is het vooral ook van uh, uh, oefenen. Hoe loop je achter uh, je um, later en hoe blijf je in beweging? En de bedoeling is ook dat we na de cursus valpreventie mensen gaan toeleiden... naar weer een andere vorm van bewegen. En of dat nou gymnastiek... of of yoga of wat dan ook is. Iets wat bij de persoon past. Maar het blijft bij preventie. Het blijft bij preventie. Ja. ja. ja. Dus als je valt, dan... Um, ja, dan... Uh, er zijn toch ook sporten waar, waar je dit soort dingen krijgt. Van wat moet je doen als je valt. Dan is het dus ja. over bij de preventie uiteraard. Maar, ja, ja. ja klopt. Tja, dat is natuurlijk heel ingrijpend als mensen uh, bijvoorbeeld een heup breken bij een val. Dat duurt heel erg lang voordat het genezen is. Klopt. En uh, dat heeft dan ook langdurige zorg nodig. Klopt. Dus als je dan inderdaad preventie uh, kan toepassen om te voorkomen dat mensen dan vallen, ja, ja. dan zijn Ar ze ook niet uh, weer lang weg. Nee, klopt. Als je eenmaal gevallen bent en er is wat gebeurd... en naarmate je ouder bent, loop je daar natuurlijk meer risico op. Dan is dat heel veelomvattend. Dat klopt, dat is inderdaad zo. Dan heb je allerlei zorg nodig. en Je kunt niet naar die dingen toe waar je blij van wordt. Naar je clubjes of activiteiten. Dus het heeft gewoon heel veel consequenties. Dus in dit geval is ook voorkomen weer heel belangrijk. Maar er zijn ook mogelijkheden om daarna door te gaan... om cursussen zoals je dat bij judo hebt van hoe val ik nou? Dat bedoelde He, dat, ja, ik eigenlijk. Ja, van, ja, hoe val ik nou? Ja, ja. ja. Nee, Oké, okay. goed. Nou, en het andere wat ik meegenomen had was uh, de wijktafels. Uh, een van de uh, uh, dingen die eigenlijk landelijk speelt is natuurlijk langer zelfstandig wonen. We moeten allemaal langer zelfstandig wonen. En heel veel mensen vinden dat ook fijn en willen dat ook heel graag. Um, maar de gemeente wil ook weten, als je nou langer zelfstandig blijft wonen... wat heb je dan eigenlijk nodig in je wijk, in je straat. Waar denken mensen aan? Wat voor wensen hebben mensen? En daarom zijn er vier uh, wijktafels gepland... waarvan gisteren de eerste geweest is. En bij die wijktafels zijn allerlei organisaties uitgenodigd. Uh, de huurdersvereniging, maar ook de wijkverpleegkundige... die in die buurt uh, uh, werkzaam is. Uh, de KEI, uh, een, een leidinggevende van Amie, noem maar op. Uh, uh, collega's van Pluspunt... En dus de wijkbewoners. Wat leeft er nou in die wijk? Wat is er al? En wat kunnen we dan ook met elkaar gaan verzinnen? Ja, dus jullie hebben Zandvoort in vier wijken verdeeld. Ja. zeg maar. Ja. En gisteren was welke wijk? Gisteren de was Dups? de uh, uh, eerste middag in, uh, in Noord. En zo hebben we nog drie uh, data. De eerstvolgende is nogmaals maandag 7 november... Van 1 uur tot 3 uur in pluspunt voor mensen die denken... Oh, daar had ik eigenlijk wel bij willen maar zijn. Maar een andere wijk in principe? Nee, is ook nog Noord. Want oh, Noord is, is Noord. Onze gro een van onze grootste wijken in Zandvoort. Hè? De meeste mensen wonen ook in Zandvoort Noord. Mensen die ideeën hebben over... Nou, dat mis ik of dat, dat heb ik als wens of dat zou ik willen. Of misschien zelfs dat zou ik willen opzetten bij mij in de wijk. Die zijn daarbij van harte welkom om mee te denken. Want dat is de bedoeling van die wijktafels. Ja, het grootste probleem wat je vaak gaat krijgen bij mensen die langer thuis willen wonen en die dus in een woning moeten, wonen... Moeten wonen. Moeten wonen, ja. Je hebt eigenlijk ja. geen keus meer. Dat ze een trap hebben naar boven. Ja, dat was ook een van de dingen die gisteren... Of een traplift. Ja. Maar die ja. moeten dan komen. En daar is dus uh, dat is niet zo makkelijk om dat allemaal aan te leggen. Nou, dat was een van de dingen die gisteren ook naar voren kwam. Van, goh, het zou eigenlijk veel sneller moeten gaan als je een traplift nodig hebt. Dat werd uh, genoemd. Een van de dingen die genoemd werd, was uh, flatgebouwen waar nog helemaal geen liften in zitten. Dus echt ja, de flat aan zich. Dus dat zijn allemaal signalen die dan door gaan komen. waar ook naar gekeken wordt van, goh, wat kunnen we ermee? En... Er werd ook een onderscheid gemaakt tussen dingen die meteen oplosbaar zijn en dingen die op een langer termijn agenda moeten. Want je kunt je ook voorstellen als je een flatgebouw hebt wat over zoveel jaar eigenlijk uh, geheel gerenoveerd moet worden, dat je daar nu niet even een lift aan hangt. Ja, dat, dat, en dat zou ja. een kapitaalvernietiging zijn. Maar op die manier wordt er wel naar dingen ook gekeken. Oh ja, en ik kan me uh. ook voorstellen dat um, in, in zo'n flatgebouw waar geen lift aanwezig is, stel dat daar één persoon zegt: ja, maar um, alleen met lift kan ik blijven wonen. Dan zegt zo'n woningbouw natuurlijk ook. Ja, dag. Nee hoor, maar dan heb je daar ook... Uh, mogelijkheden voor om zo iemand te laten verhuizen... naar een passende woning. Maar dat is nogal ingrijpend. Is het ook? Hè? Mensen nou, die willen vaak helemaal. niet Dan ga je uh, ook meteen uit je vertrouwde omgeving. Uh... Ja, ja, klopt. klopt. Dus als ze vaak voor een, uh, een woning... dat hoor ik dan ook heel vaak... betalen ze vaak een lage huur omdat ze daar al heel lang wonen. En op het moment dat ze dan... Uh, naar een andere passendere woning gaan... die eigenlijk kleiner is... Als Veel meer betalen. Gaan betalen. Ja, ja. Ja. Nou, dat dat, dat is heel oneerlijk. Ja, nee, dat zijn ook dingen die gisteren genoemd werden. En uh, dat zijn ook dingen die de Kei meegenomen heeft. Uh, er zijn bijvoorbeeld te weinig... Tweede... Ja, ja, nee, ja, ja, Ja, natuurlijk. En er zijn ook heel veel mensen met een koopwoning. De kei, uh, uh, daar ligt in elk geval ook de vraag van... Goh, naar de toekomst toe meer betaalbare seniorenwoningen. En vanuit de gemeente werd gezegd... Van, nou, dat, daar wordt ook zeker met elkaar naar gekeken voor de toekomst. Uh, een van de vragen over uh, mensen die in een koopwoning was... van heel veel mensen uit een koopwoning willen ook verhuizen... maar weten niet zo goed hoe ze dat aan moeten pakken. Uh, nou, waar moeten die terecht? Maar stel dat je zegt van, ik wil helemaal niet verhuizen. Ik heb een koopwoning, maar met een paar aanpassingen... Uh, kunnen we hier heel lang blijven wonen gewoon. Ja. Uh, dat komt dan naar voren op, bij zo'n wijktafel. Wat doen jullie ermee? het doorgeven aan de gemeente? Nee, wat we, uh, de gemeente is aanwezig bij deze uh, middag. En die uh, uh, noteert ook eigenlijk alles wat er uh, gezegd wordt... en waar we iets mee kunnen. Uh, als mensen prima wonen en met een paar aanpassingen daar blijven wonen... lekker blijven wonen en, en ook contacten in je buurt maken... en zelf ook kijken ja, wat je voor je buren kan betekenen. Dat is een beetje betekenen. makkelijk gezegd, want met een paar aanpassingen... betekent dat je dus uh, gebruik moet maken van die WMO. Nou, we weten allemaal wat er op dit moment met die WMO... Aan de hand is. Ja. Zo simpel ligt dat waarschijnlijk weer niet door te zeggen: gemeente, ik wil nu uh, hiervan gebruik maken. Oh, is goed, zegt de gemeente. Ik doe dat à la minuut voor je, want dan kunnen jullie blijven wonen. Nee, maar als we dat soort signalen niet oppakken waar het misgaat en ook niet neerleggen op de juiste plek, gaat er nooit iets ja, veranderen. Dat is absoluut en waar. Dat, dat is de intentie van deze meerdagen. Van wat kunnen we heel snel oplossen? En waar heeft hè, dingen die wat meer tijd nodig hebben? En wat is echt lange termijn? Maar je zult met elkaar toch ook moeten gaan zorgen... dat dingen makkelijker en beter gaan werken. Ja. Want anders blijven we bij het mopperen ja, van het werk niet. Of naar mijn gevoel bijten twee dingen elkaar. En dat is het streven dat mensen langer moeten blijven wonen waar ze wonen. Mm -hmm. Met zorg en aanpassingen. En aan de andere kant uh, het, het, het hele WMO-verhaal. Dat is natuurlijk... Een bezuiniging geweest. Dus van nee, hey, jullie moeten wel blijven wonen, maar we gaan jullie minder geld voor geven. Een kind kan bedenken dat die twee elkaar, dat matcht niet. Ja. Ja. Dus ja. en daar dat past dus, niet meer uiteindelijk. En dan denk ik bij mezelf, ja, maar zolang dat niet opgelost wordt. Er zijn altijd voorwaarden voor iets wat je wil. Ja. En als aan die voorwaarden niet wordt voldaan, ja. ja. houdt het op. Ja, ja, ja. Nee, maar. Ik kan niet met nee, jullie het, het nee. landelijke beleid... wat gewoon nee, uit, uitgezet is, veranderen. Ja. We Want we moeten het er met elkaar mee doen. Hè? Met, met hoe het op dit moment in Nederland geregeld is. En wat we wel kunnen proberen... is daar waar we zien dat dingen niet goed gaan... en we er wel wat mee kunnen... Uh, om dat op te pakken. Ja, en aan de bel blijven trekken is natuurlijk nooit slecht. Ook niet richting de gemeente die dan uh, beseft van... Ja, daar zit een knelpunt. Dat Zeker. snap ik. Zeker. Ja. Nou, en wat... ook te kijken van wat kunnen mensen zelf. Want wat kan je wel ook zelf in je eigen wijk... Je ziet toch ook dat, dat mensen, uh, uh, als ze wat meer bewust worden, genegen zijn om een boodschapje voor elkaar te doen. En dat is natuurlijk ook wat ja, dat we, dat wat ook we een, willen. Is dat een gevolg van die wijktafels, dit soort dingen? Dat hopen we wel. Ja. We hopen wel dat we op die manier mensen ook uh, laten nadenken over: van, goh, wat kan je. Je gaat toch naar die supermarkt. Loop nou even langs die oude mevrouw verderop en vraag even wat ze nodig heeft. Het is eigenlijk ook een stukje bewustwording. Ja. Maar goed, er zijn er nog twee wijktafels. Welke wijken komen nog aan de orde? We hebben 7 november, dat is dan nogmaals een pluspunt. Vrijdag 25 november in de Blauwe Tram in het centrum. En vrijdag 2 december in Bentveld. Dat zijn de wijktafels. Oké. Okay. Ja. Ik kom mij net wat uh, in gedachten. Als je nou uh, een woning neemt waar iemand in woont en die uh, wil best wel naar een andere woning toe. Mm -hmm. en die wil bijvoorbeeld woningruil gaan doen. Ja. Zou het niet zou het kunnen geregeld worden met de kei... dat die dan vooraan gaan krijgen als ze bijvoorbeeld uh, ja, meer zorg nodig hebben... De KEI heeft bepaalde regelingen. Onder andere voor mensen die bijvoorbeeld in een groot huis zitten en kleiner willen. Daar is een regeling voor en dan kan je met dezelfde huur over. En dan word je ook nog begeleid in het verhuizen. Maar misschien is het goed dat jullie de KEI een keertje uitnodigen om over de regelingen te praten. Dat ik ben natuurlijk ben geen huur hetzelfde blijft. Want dat is vaak een bottleneck. En dat heb ik heel vaak al gehoord. Dat mensen willen dan wat kleiner gaan wonen. En die gaan dan meer betalen. Ja, nee, maar daar, daar is een project voor bij de KEI. Dus misschien is het goed om daar een keer aandacht aan te besteden. Ja. Ja? Nou, we zullen okay. dat doorgeven aan de redactie, ja. je. Nou, en ondertussen zijn wij aardig aan de tijd. Zijn er nog leuke dingen die je nog kwijt wil, die gaan gebeuren bij Pluspunt? Uh, nou, ik denk dat ik nu de dingen die gaan gebeuren wel even genoemd heb. Ik wilde eigenlijk afsluiten met dat wij op zoek zijn nog naar een vrijwilliger... voor de maandag of de dinsdagmiddag bij de uh, Bali... En dat is een, een balie, gastvrouwfunctie. Dus uh, mensen die... Oh, zeker. Wij hebben ook heel veel heren die uh, bij ons werkzaam zijn. Dus mochten mensen geïnteresseerd zijn, dan uh, graag even aanmelden. En dan gaan we in gesprek. Die, uh, hoe melden zij zich aan bij uh, mevrouw Nathalie Lindeboom? Bij de balie van Pluspunt, uh, na mijn telefoonnummer achterlaten... dan zorg ik dat een van de collega's uh, contact opneemt en een intakegesprek doet. Want bij zo'n gesprek kijken we altijd van... Goh, welk vrijwilligerswerk past bij je, waar word je blij van? En als dat niet bij Pluspunt en is... En past het bij ons... Ook, maar als dat niet bij pluspunt is, dan kijken we over de grenzen heen. Want er is in dit dorp zijn er, nou kijk naar jullie, zoveel mensen die als vrijwilliger aan het werk zijn. Ja, worden altijd wel... hier dik voor betaald. Ja, ja, ja, ja, niet, ja nou, nou. Oh, <lacht> oh. oh dat dus is ik niet moeten zeggen. Er komt okay. wel wat opheffen hier nu hoor. <lacht> ja, nee. nee okay. dat, is, dat is heel goed dat ze dat uh, zo in gang hebben gezet. En ik hoop dat daar ook wat uitkomt, dat ja. mensen daar mee geholpen zijn. Zeker. Nou, ik denk ook zeker dat daar nog wel publiciteit aan komt van wat er ja. En volgens Peter Tromp luisteren erg veel mensen hier aan naar dit programma. Dus ik denk dat zometeen uh, een, een dikke drommen voor bij Pluspunt staan voor je. Mooi. mooi. Je het 40 voor aanmeldingen voor de balie, <laughs> heer, vrouw, man. Uh, heel, heel veel succes gewenst met al die uh, prachtige projecten. Dankjewel. Ja, dankjewel. hebben Belinda Carlijssel met Circle in the Sand. En aan tafel is aangeschoven Hans Houweling. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, Hans. Jij bent van het uh, Alzheimer trefpunt. trefpunt. Ja, ja, ja. Het is een café, maar het is trefpunt. Het en uh, op 2 november is een thema... ...hoe kan de wijkverpleegkundige u ja. helpen? Precies. Ja. Ja, hoe kan dat? En goed, nou. het sorry, even naadloos aan bij... Uh... Bij Nathalie? Bij Nathalie. Ja. ja, ja, ja, ja. Dat is een gepland door de redactie. Nou ja, dat uh, ja. Het is niet... Nou, nou, Nathalie zit ook in de werkgroep uh, van het Alzheimer Treffen. Dus ik werk heel veel uh, samen met Nathalie. Ja, ik had net dus, uh, het idee dat we kunnen het goed vinden. We kunnen het goed met elkaar vinden. <laughs> ja. Nee, maar um, ja, de, nou, het punt is natuurlijk dat uh, vorig jaar de, het case management weggevallen is. Nog steeds en, uh, een groot uh, hangen, Nou, dan moet ik zeggen? Een groot verlies. Mee. Ja, een groot toch, verlies in de, in de regio. Dat draagt net voor uh, het case management voor mensen met dementie. Dat dat gestopt is. Daarvoor komt dan wijkgerichte zorg, zoals dat heet. Waarin wijkverpleegkundigen een belangrijke rol hebben. Maar uh, wij hebben toch vanuit, uh, onze, vanuit onze doelgroep gezien... toch het idee dat daar nog... Uh, uh, daar zitten nog wat verbeterpuntjes op zijn zacht gezegd in. Nou... De, de wijkverpleging in Zandvoort uh, zegt zelf, geeft zelf aan, nou ja, wij proberen die taak heel goed op te vatten. Nou, dan hebben we gezegd, dan, nou kom daar dan maar over vertellen hoe dat dan gaat. Hoe doen jullie dat? Hoe vullen jullie dat in? En, uh, nou, ik krijg een gesprek met Leontien Baan. Dat is een wijkverpleegkundige die in het.. Uh, in het team van Heiland uh, uh, uh, Zandvoort Noord zit. En uh, nou, met haar ga ik in gesprek. Hoe doen jullie dat nou? Hoe vangen jullie nu die, uh, die, uh, die doelgroep op? Die, uh, want wij denken natuurlijk ook bij wijkverpleging. dat het altijd gaat om wondverzorgen. Ja. en om. Uh, om uh, steunkousen. <laughs> ja. insuline-injecties. Nou, noem maar op. Medicijnen uitdelen. Dat zijn, dat zijn natuurlijk heel belangrijke dingen die, uh, die ze doen. Daar hebben ze ook heel erg druk mee. Terwijl case management. natuurlijk zorgen voor mensen met dementie. is toch een. Ja, Ik zou het zeggen, een vak apart, zeg ik dan Sorry? maar. Omdat het juist ook omgaat. Niet per se zo direct over de cliënt zelf, de persoon met dementie, maar over de mantelzorgen. Waar we met jullie net ook al over hoorden praten. Dus de mantelzorgen die. Voor die persoon moet zorgen, want dat is een grotere last dan de vaak, zeker in de beginfase. Dan die persoon met dementie zelf. Ja, want volgens mij past hier dus weer, hij heeft het en zij leidt eraan. Ja, nou ja, als dat is soms misschien wat overdreven, maar het is natuurlijk in grote lijnen is dat wel vaak zo. Ah, in, in, in het ergste geval kan het nog zelfs zo zijn: dat iemand heeft dan zorg nodig. Een ja. mantelzorger, die ja. doet dat ja. dan. Ja. En die krijgt dementie. En dan nou, Ja, nou, dat, dan dat, het is het, jouw... dat is wel heel erg complex, maar dat komt zeker voor. Ja, ja. Zeker voor. Ja. Maar onze grote zorg is dus is juist die mensen die voor die mensen met dementie zorgen. Dus als je partner het krijgt of als je moeder het krijgt, maar vaak over de partner dus. Dan is dat uh, belangrijk, omdat wij vinden het belangrijk dat het, zodra je weet dat iemand met dementie heeft, want daar gaat vaak al een heel proces aan, aan, aan vooraf. Hè, mensen die. Uh, ja, pa doet raar. Of uh, hij doet zo vreemd. Of mijn partner doet anders. En ontkenning. En dan krijg je ruzie vaak. En dan uiteindelijk is dan die diagnose gesteld. En dan valt, valt sommige dingen op zijn plaats. En dan krijg je ook dat mantelzorgers boos kunnen worden. Of uh, nou, zich gaan schamen. Voor, of uh, schamen voor de afgelopen periode. Dat ze dan zo lelijk hebben gedaan, zal ik maar zeggen. Soms ook niet weten hoe ze ermee om moeten gaan. Nou, allemaal problemen. dat is heel erg belangrijk. Dat van meet af aan dat dan iemand is die dat proces begeleidt. Omdat, we weten ook allemaal, als je dementie hebt, wordt het, uh, ja, het wordt niet beter. Het wordt alleen maar erger. En dat kan heel lang duren, hoor. dat kan heel lang goed gaan. Daar zien we ook heel veel voorbeelden bij. Maar hoe je het wend of keert, uiteindelijk is het toch een proces wat onomkeerbaar is en wat steeds erger kan worden. En dan moet je je op, dan moet je op voorbereiden. En case managers zijn dan met name in staat om dat proces ook, nou een beetje je daarin te helpen, te begeleiden. Want het is toch een, voor jou als mantelzorgers een nieuwe wereld. Je, weet, je kent dat niet dus wat gaat er, wat gaat er om? Wat, je, wat kan je verwachten? En zeker in het begin hoeft dat helemaal niet veel te zijn. Dat is best soms goed een, een heel belangrijk gesprek. En dat je erop terug kan vallen. En dat is soms vier keer... Nou, dat zie je wel. Eens, dat het in het begin soms vier keer per jaar is, dan meer hoeft dat niet. Maar geleidelijk aan wordt dat intensiever. Dus dan is die case manager er vaker bij betrokken. Nou goed, daar gaan we dus met die ja. wijkverpleegkundige in gesprek van hoe gaan jullie die taak nou opnemen. Ja. Want in die wijkgerichte zorg zit dat. Ook het de, dat, de, de, de overheid. En de staatssecretaris zegt, benadrukt ook het belang van dat case management. Hoe gaan we dat, en er zijn ook speciaal gelden voor uitgetrokken. Dus hoe gaan we dat nou vormgeven dat toch die zorg die we voorheen via Draagnet toch in deze regio heel erg goed geregeld hadden. Hoe gaan we dat nou, hoe pikken jullie dat nou op? Misschien onder een nieuwe noemer, maar dan toch, net zo goed als wij nu trefpunt heten. Hoe gaan, jullie dat nu, hoe gaan jullie dat nu opvangen, die rol? Uh, speelt daar weer um, uh, het gebrek aan tijd uh, yeah. een enorme rol? Nou ja, kijk, de argumenten zijn natuurlijk dat Kees, dat dat draagnet uh, uh, heel duur was. En om, nou ja, heel duur was. Ik, zeg het, ik praat nu maar even uh, voor de duivel, zal ik dan maar zeggen. Dat het toch, dat het, uh, dat het een dure, er was nog geen, geen goede financiering destijds toen ze ermee stopten. En het was ook... Uh, ja, wij vonden wel dat het goed geregeld was, maar degene die dat dan organiseerde, dus die organisaties, met name de, de, de grote zorgorganisaties, die hadden toch, uh, nou, die vonden dat toch een, een, een, een te één. Alleen gericht op dementie, ja wij vinden dat natuurlijk prima, want wij willen graag dat het alleen gericht is op dementie. Maar ja, er is toch een soort tendens, alles moet breder, alles moet, uh, moet uh, moeten niet meer speciaal aan doelgroepen denken. Met ouderen, met kwets, kwetsbare ouderen heet het dan tegenwoordig, en daar valt natuurlijk veel meer onder dan alleen mensen met dementie. Nou, daar zit natuurlijk toch wel een beetje een politieke, strategische discussie achter, die waar wij, ja, nou, wij zeggen dan ook, gooi naar niet je ouders. Het is misschien wel goed dat er een nieuwe organisatie komt. Dat kan best. En ik, ik wil best geloven dat, maar dat dingen dat, uh, die beweegt goed komt. Gaan we niet weggooien wat je hebt als je voordat de nieuwe organisatie er is. Nou, fijn. Dat is uh, onze zorg een beetje. Ja. ja, en daar gaan we het dus komende woensdag. Uh, Tijdens het in het Alzheimer trefpunt, in, uh, in het Pluspunt in, uh, Haarlem no in uh, Zandvoort Noord, in de, <laughs> de, weet het, de Flemingstraat gaan we het over hebben. Dus iedereen is daar welkom. Ja, dus dat betekent dat, um, dat iedereen die zich daarbij betrokken ja. voelt, ja. in welke vorm dan ook, ja. mag aanschuiven. Iedereen is daar welkom. Het is vrije inloop, je hoeft daar niet aan te melden, de koffie staat klaar. Het is, uh, je ontmoet daar mensen. Mensen, nou, lotgenoten wellicht. Er we zijn ook altijd wat professionals aanwezig. Dus je kan daar. Er uh, is dus ook een informatiestand aanwezig. En, Want welke uh, doelgroep denken jullie daar? Nou, we denken. Het gebruik dus van maken? Bedoeld voor, de, het, voor mensen met dementie en hun mantel. Zoals de nou, praktijkstuk. Dat er niet zoveel mensen met dementie zelf komen. Die komen er wel hoor. Er zijn er altijd wel een aantal. Dat vind ik altijd wel erg leuk. Er zijn ook vaste clubbers er altijd. Mensen die ik ook nou, haast persoonlijk ken. Het is een beetje huiskamer vaak. En veel mantelzorgers, en vaak veel komen er weer nieuwe mensen, doch, kinderen, kinder, dochters, ook soms mensen van buiten Zandvoort, die speciaal op dit onderwerp afkomen. Dus uh, maar het is toch wel gericht dus op mensen met dementie, dus mantelzorgers geïnteresseerden op dat gebied. Ja. En dan is het een vrij breed uh, aanbod van uh, hebben, dingen die daar besproken ja, worden. Ja, allebei onderwerpen. Noem eens een we. paar. Nou, we hebben bijvoorbeeld vorige keer, hebben we, ik heb Alzheimer, heb ik met iemand, met iemand in gesprek gegaan die Alzheimer heeft. Beginnende Alzheimer, die er zelf over ging vertellen, wat betekent dat nou als je Alzheimer krijgt? Nou, dat was in, wat is het, oktober? Dus, uh, en in september ben ik begonnen met de, met de bijeenkomst over, om nog weer eens goed uit te leggen, al die vormen van dementie. Zijn er heb ik met er een verschillende vormen ja, van zeker. dementie? Tuurlijk, ja, ja, ja. Want wij noemen dat natuurlijk, wij gooien dat onder ja, één noemer. Wij noemen maar... het allemaal dementie, dat is eigenlijk dat wat je ziet, de verschijnselen. Maar daaronder ligt natuurlijk altijd een aantal ziekten waarvan de ziekte van Alzheimer een van de belangrijkste is. Maar je hebt ook de vasculaire dementie. En, zijn het verschillen uh, en, of is het, zijn body. het verschillen in, in ja, uitingen? Ja, die uiten zich ook vaak wel verschillend. Niet altijd, maar wel vaak, zitten er wel vaak verschillen in. Het is bijna tijd, maar mag ik nog even iets vertellen ja, over. Want ja, we ja, hebben nog ja. een. Dat was mijn vraag, had, ja, ja. nog een onderwerp. Nee, dat geeft niet, dat is ook heel belangrijk. We hebben, ik wil toch nog even aandacht. Want het thema de dementie in leven zijn. dat hebben we ook al eens besproken in, uh, in ons trefpunt. Dat heeft altijd heel veel belangstelling. Staat dit jaar niet bij ons op het programma van het trefpunt. Maar we hebben wel een speciale bijeenkomst aan, aanstaande maandag. En daar wil ik nog even op wijzen. In het, moet ik even zoeken. In het Mentelijk Huis. Mentelijk Huis, dat is een. Zit in Haarlem, he? Nee, dat zit in Aardenhout. In, oh, in de zijstraat van de La Sandvoortseweg. Bij de Oscar Mendliklaan. En dat zit in de, in de Nieuwe Kring. Dat is een heel oud kerkgebouwtje. Wat veranderd is in een soort wijk. Uh, een buurt. Ja, dat is het ontmoetingscentrum. En daar vertonen we een film. Voor een film uh, van, waar mensen met dementie praten over. Over hun levenseinden. Over hun euthanasie. En daarna hebben we een gesprek met Petra... Petra De Jong. En Petra de Jong, dat is de, de, de, de oude voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Vrijwillige Levenseinden. Die tegenwoordig heeft zijn andere functie en daar gaan we mee in discussie over het levens. Dementie en het levenszijde mogelijkheden. Heel, heel he, bijzonder. Nou, kunt hij zich nog voor opgeven? Maar dan ja, ik heb, ik heb hier wel de folder, maar dat kunt u via de. de ja, dat is natuurlijk lastig hoe ik dat nu moet aangeven. Maar, uh, laat het anders even achter en dan doen wij dit achter, aan het prima. einde van het programma. Ja, dat, Zullen wij dat nog voor, even ja. noemen? Als jullie dat nog willen doen? Ja, dat, dat gaan zijn. wij doen. Het is middags vanaf twee uur, maar uh, is er een soort open dag. En ja. tijdens die open dag is die filmen. Dat gaan wij zo Dat zou heel fijn zijn, want dan moet je daar dat even dat is, voor opgeven. Dan doen wij dat aan ja. het eind. Dankjewel. Oké. Okay. En uh, ja, ik hoop dat, er, uh, dat het allemaal heel veel um, oplevert voor ja. jullie. Oké, okay, dankjewel. Dankjewel. Tot, dank. Tot de volgende keer. Even een andere keer. Mag ik u dan vriendelijk bedanken voor de eer? Laat u maar, laat u maar, laat u maar, meneer. Meneer De Bree uit Wijk aan Zee Brengt elke dag een grote zak tomaten voor me mee Het is goed bedoeld in het algemeen Maar als ik hem zie komen dan roep ik al meteen Laat u maar meneer, het hoeft niet meer Kom, als het even kan een andere keer Kijk vanavond liever eens een appel of een peer Laat u maar, laat u maar, laat u maar meneer Meneer Van Steen uit Overseen ik wil ochtend even informeren naar mijn Het is goed bedoeld in het algemeen. Maar als ik hem zie komen, dan. Tot zover het ritme van CFM Via de kabel op 104.5. En in de Aether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van.